De leider Bos noemt het een grote domme fout dat twee Kamerleden van zijn partij... ...hebben gevraagd om gemeenteraadsverkiezingen niet meer in maart te houden. De Kamerleden Kalma en Heinen vinden het geen goed idee om dan lokale verkiezingen te houden... ...omdat de periode ervoor te koud is om campagne te voeren. In zijn wekelijkse gesprek met RTL Z zei Bos dat elke partij het recht heeft... ...om in de campagne één grote domme fout te maken. Volgens hem hebben de twee Kamerleden vanochtend terecht op hun kop gekregen.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 Volgens Tsjechische media waren het bekende van elkaar. Ze zouden in een vakantiehuis ruzie hebben gekregen. Het slachtoffer werd met een keukenmes gestoken. Hij overleed later in het ziekenhuis. Oud-VVD-fractievoorzitter Voorhoeven is lid geworden van D66. Hij is er niet mee eens dat de VVD de ontwikkelingssamenwerking wil halveren. Voorhoeven blijft ook lid van de VVD, maar gaat stemmen op D66. Voorhoeven was behalve fractievoorzitter van de VVD ook minister van Defensie. Nu is hij lid van de Raad van State. Bokken op bedrijven die zijn besmet met Q-koorts worden niet gedood...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 Ik heb het helemaal naar mijn zin. Ik oh. vind het echt geweldig. Uh, als ik maar bij de zee zit, uh, prima. Mm. Echt geweldig. wat ja, leuk. Geweldig. En woon je altijd uh, in Nederland, woon je altijd al aan de zee? Helaas niet. Oh, waarom oh, Nee, nee uh, in Johannesburg. Ja. Oh, in Nederland bedoel ja, ik. Ja, nee. Ja. Uh, in, eerst in Benveld en daarna naar ja. Maar ja, ja, toch wel. Dicht bij de zee.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 You.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 Ja, en die zaartjes dat is dus, uh, zijn eigenlijk de kleine afdrukken van je foto's. Van mijn foto's, ja. En dan Klopt. kan je dus uitdelen aan je vriendinnen, die dan allemaal iets ja. liefs erop zetten, of iets aardigs. Ja. Voor de persoon die ziek is, of ja. dat soort dingen. Ja. Ik vind het een heel leuk idee. Dus je hebt het zelf een keer al uitgeprobeerd. Ja, en uh, ze vond het heel erg leuk, dus ik ja. nou... <laughs> Zit het op de site, ja. Het is een leuk uh, idee om zo een cadeau te geven. Dankjewel. Ja. We're going to dance. We're going to dance to stay and have some fun. Fun. Fun. Fun. ZFM. Al 20 years. Live. Dit is 20 jaar ZFM. <to> Let <firegllection> you spill my back. Gave me filled <inaudible> <home> with satisfaction <to> when we're done. satisfaction of what <to -face> I'm not gonna test with Gotta tell you wanna know. I wanna know delightful, lifeful. truly delightful. Life making it, doin' it, especially at a show. show. Feeling kinda high, like a Hendrix Music haze. Music makes motion, moves like a maze. Made all inside of me, all especially yeah. No other rhythm where well, I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. Uh. You dip to the dive, baby, you'll realize, live. Do you see the funk inside of me? You'll see that rhythm is a key Hit, get witty, witty, can't think, quit quitty Stomp on a street when I hear a funk group Blue play pop pipe Follow her shoot Baby, just sing about the groove Sing it! The groove is in about to be all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 zee. Uh, uh, en het is ja. altijd veranderend uh, en uh, verrassend. Ja. Heel mooi. Ja. Dus uh, heb je een mooi. hele collectie zeegezichten thuis? Heel veel. <laughs> ja. Dus toen ben je mee begonnen misschien toen je hier kan wonen? Ja klopt. Ja. ja, klopt. ja, klopt. Inderdaad. Dat is dat wel heel leuk natuurlijk, want zandvoorters vinden dat natuurlijk altijd prachtig. Ja. En uh, ja, uh, wat, wat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 Je zou zo'n hele collectie zeegezichten bijvoorbeeld in een nee. leuk restaurant ja. kunnen hebben. Mooi. Hè? Ja, Kom erop. Ja, ja, maar op. <laughs> dus dat is nog niet helemaal ontdekt, maar dat kan nog gaan gebeuren. Nee, zeker. Het is een levende, bewegende bedrijf, inspiratie. Ja. En naast de zeegezichten zag ik ook bomen. Zijn dat allemaal Nederlandse bomen waar maak je die foto's hier in de bos? Hè, de ja, in, in de buurt, ja. ja. En uh, we hebben genoeg van, vind ik. Ja, ja, zeker, <laughs> nou, genoeg, ja. er kan altijd meer natuurlijk, maar ja, er zijn heel veel verschillende. En het is, uh, ja, een boom heeft verschillende delen, ja. dus ja, en het blijft mooi, ja, vind ik. Het maakt niet uit welke tijd van het jaar, dat is altijd Ja, Ja, al mooie kleuren ja. in de herfst, andere ja sneeuw, je hebt ook mooie sneeuwgezichten ja. ik, dan zie je ook allemaal mooi dat sneeuw erop zoals we met de kerst ook zagen ja. dat is prachtig voor foto's natuurlijk when I said I need wasn't me who changed but you and now you've gone away don't you see the night Can't stop me once I start it. Can't return me once you bought it. I'm coming, baby, don't doubt don't it. Make you so let's be about it. No, no, no, no, don't fuck with my heart. Baby, have some trust and trust him when I come with lust and lust 'Cause I bring you that comfort. I ain't only here 'cause I want you. Body, I want your mind too. Interesting's when I find you, and I'm interested in the long haul. Come on, girl. Yeah.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 If you smoke, I smoke too That's how much I'm in love with you Crazy is what crazy do Crazy in love, I'm a crazy fool <laughs> Why you so insecure When you got passionate and love her You always claiming I'm a cheater Think I up and go leave ya For another senorita You forgot that I need ya You must have caught amnesia That's why you don't believe her Bruh. Yeah, check it out you That that that, girl, that the death, and that, that that that, that girl, that the death, and that, that that death, that girl, that that girl, that the death, and that girl, that death, that girl, that don't death, and that girl, Don't don't death, don't that girl, that that the death, and death, that girl, that don't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 ja, misschien een ree of een eland, ik weet niet meer precies. Mm -hmm. Maar dat is ook leuk natuurlijk voor... Uh, hier heb je de waterleiding duidelijk. Yeah. weet niet of je het weet. Er zijn heel veel herten. Ja, <laughs> ze komen zelfs in mijn tuin. Dus <laughs> ja. ik ben heel blij mee. <laughs> Daar kan je heel dichtbij. Ja, mee, ja heel dichtbij he? inderdaad. Dus ja. dat is weer het voordeel ja. van een overschot aan herten. Dat je heel ja. makkelijk van naar Ja. neemt. En een hele mooie ook. Ja. En heel mooi en heel dichtbij. Ja, klopt. Dus ik dacht, dat is wel uh, een goede inspiratiebron. <laughs> ja,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 Tuinieren bijvoorbeeld. Ja. ja, het is ook een soort creativiteit, hè. ontwerpen, dat soort dingen. Ja. Daar ben je ook mee bezig, ja. Mee. Klopt. Dus ja. Met de tuin en zo. Ja. En ook bijvoorbeeld schilderen of tekenen schrijven? Tekenen doe ik wel, ja, dat wel. Ja. Maar het, het, de fotografie blijft. Uh... <laughs> dat is een allerlei oh, ja.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 Liggenstreepje Nel, in, liggenstreepje Inspirations.com. Wel een uh, mond vol, maar het <laughs> is wat het is. wat <laughs> is daar nou, je naam zit erin, dus dat is ja. bekend. En, en uh, de ja. achternaam zou ik even bijzeggen is uh, Nel, met één L. Dus dan kan één je, L, ja, ja. dan kan je makkelijk vinden, ja. En dat is je achternaam, hè? Dat is mijn ach achternaam, ja. <laughs> dat is een hele bekende Zuid-Afrikaanse naam. Klopt. Zoals we hier de Papen hebben, bijvoorbeeld. Ja, Nel is echt heel bekend in dus Zuid-Afrika. Dat is een leuke achternaam. Oké, okay, nou, hartelijk bedankt voor dit interview. Dank je en we gaan, ja. gaan we weer eens naar de site kijken. Uh,